De middag ging al in de avond over... toen Bilbo weer naar buiten kwam... struikelde... en bezwijmd voor de ingang neerviel. De dwergen brachten hem bij... en terwijl ze zijn brandwonden zo goed ze konden verzorgden... probeerden ze te weten te komen... wat zich binnen in de berg had afgespeeld. Maar... de hobbit had zorgen... en voelde zich niet op zijn gemak. Het viel hun niet makkelijk... iets uit hem los te krijgen. Nu hij erover nadacht betreurde hij sommige van de dingen die hij tegen de draak had gezegd en was er niet happig op om die te herhalen. De oude lijster zat op een rots in de nabijheid met zijn kopje schuin te luisteren naar alles wat er gezegd werd. En het blijkt wel in wat voor slecht humeur Bilbo was, want hij pakte een steen en wiegde op deze naar de lijster, die slechts even opzij vloog en terugkwam. Bliksemse vogel. Het lijkt wel of hij zit te luisteren. Ik vertrouw hem niet. Laat met rust. De lijsters zijn goed en vriendelijk. Dit is al een heel oude vogel. En misschien is het wel de laatste van de oude lijsters die hier vroeger woonden. Ze behoorden tot een magische soort. En wie weet is dit wel een van degenen die toen leefden een paar honderd jaar en meer nog geleden. De mensen van Dal konden hun taal verstaan. ...en gebruikten hen als boodschappers om naar de mensen van het meer en elders te vliegen. Nou, dan zal hij genoeg nieuws hebben om naar Meerstad te brengen als hij daarop uit is. Hemeltje Bilbo, wat is er dan gebeurd? Ja, ga alsjeblieft door met je verhaal. Ik ben er zeker van dat Smaug weet dat we uit Meerstad zijn gekomen... ...en daar hulp hebben gehad. En ik heb het afschuwelijke gevoel dat zijn volgende stap in die richting zal gaan. Kwam maar dat ik nooit iets over die tonnenruiter had gezegd. Het zal zelfs een blind konijn in deze streek op de gedachten van de meermensen brengen. Nou ja... Daar is toch niks aan te doen. En het is moeilijk om je niet tot een gesprek met een draak te laten verleiden. Dat heb ik tenminste altijd gehoord. Ik vind dat jij je dan nog goed van af hebt gebracht. In elk geval heb je iets bijzonder nuttigs ontdekt, Wilbo. Hopelijk zal het een genade en een zegen blijken om te weten van de kale plek in het diamanten harnas van de oude draak. Ja, dat ben ik met je eens, Balin. Daar zouden. Kijk eens! De luister. Daar gaat hij. Vreemd. Al die tijd heeft hij rustig zitten luisteren. Ik denk dat wij er ook goed aan doen. ...om hier te verdwijnen. Bovendien is het nacht geworden en het is koud. En ik voel aan mijn botten dat deze plek... ...opnieuw door zou worden aangevallen. Hij weet nu hoe ik naar de zaal ben gekomen... ...en het zal een koud kunstje voor hem zijn te raden... ...waar de andere kant van de gang is. Ben jij niet wat al te somber, meneer Balings? Zo nodig zal hij deze hele helling van de berg... ...verpulveren om ons te beletten naar binnen te gaan. En als wij tegelijkertijd ook verpulverd worden... ...zal hem dat des te liever zijn. Onze enige kans is om een eind tunnel tunneling te gaan... ...en de deur dicht te doen. In elk geval heb ik dan nog een kans. Hij scheen zo ernstig... ...dat de berg ten slotte deden wat hij zei. Hoewel ze treuzelden met de deur te sluiten. Niemand wist of en hoe ze hem weer van binnen open konden krijgen. En de gedachte om ingesloten te zijn was niet zo aantrekkelijk. Ook scheen alles volkomen rustig... ...zowel buiten als in de tunnel. En dus zaten ze lange tijd binnen. Op enige afstand van de half open deur... ...en praten verder. Het gesprek betrof nu de boze woorden... ...die de draak over de dwergen had gesproken. Bilbo wou dat hij ze nooit gehoord had... ...of, in ieder geval, dat hij er zeker van kon zijn... ...dat de dwergen volkomen eerlijk waren... ...toen ze zeiden dat ze er nog nooit een ogenblik over hadden nagedacht... ...wat er moest gebeuren nadat de schat was veroverd. Wij wisten, Bilbo, dat het een hopeloze onderneming zou zijn... ...en dat weten we nog... Ik ben nog steeds van mening dat er, als we de schat hebben, nog tijd genoeg is om erover na te denken wat we zullen doen. En wat jouw aandeel betreft, ik verzeker jou dat wij je meer dan dankbaar zijn. En dat je je eigen veertiende deel kunt uitzoeken zodra er iets te verdelen valt. Het spijt me dat je ongerust bent over het vervoer ervan. En ik geef toe dat de moeilijkheden groot zijn. Maar wij zullen alles voor je doen wat in ons vermogen ligt. Je kunt me geloven of niet. Goed hoor. Dan praten we hier verder niet over. Laten we hopen dat de draak niet te veel schade aan de kostbaarheden heeft toegebracht. Die prachtige speren van de legers van koning Bladortin, herinner jij die nog, Torek? Ah, ja zeker, Balin. Elk had een driemaal gesmeden punt. En de schachten waren met fraai bewerkt goud ingelegd. Ja, en de grote gouden beker van Tror. Versierd met vogels en met bloemen, waarvan de ogen en bloembladen van juwelen waren. Oh, en de halsketen van Geryon, heer van Dal. Gemaakt van 500 smaragden, groen als gras. Maar het mooiste van alles was het grote witte juweel dat de dwergen destijds diep in de berg hadden gevonden. Het hart van de berg, de arkensteen van Train. De arkensteen. Ah, de arkensteen. Hij was. ...als een bol met duizend facetten. Hij glinsterde als zilver in het schijnsel van het vuur. Als water in de zon. Als sneeuw onder de sterren. Als regen op de maan. Ja, de Arkesteen. Thorin! Uh, ja, ja, meneer Balings? Ik smeek je, Torim, Doe de deur toch dicht. Ik vind deze stilte hier heel wat minder aangenaam... ...dan het lawaai van gisteravond... Sluit de deur voor het te laat is. Ja, doe dat, Torin. Bilbo heeft gelijk. Ja, goed dan. Al weet ik niet wat er van ons hier binnen moet worden. Ja. Zonder een spoor van een sleutelgat aan deze kant van de deur... zijn wij in de berg opgesloten. Kom, we moeten zo vlug mogelijk verder de tunnel in. Neem alles mee wat we dragen kunnen. Vooruit bombeur, opschieten... Smaug, rennen! Ze vluchten verder de tunnel door naar beneden, dankbaar dat ze nog in leven waren, terwijl ze achter zich buiten het gebrul en gedreun van Smaug's woede hoorden. Hij brak rotsen in stukken, verbrijzelde rotswanden met zijn enorme zwaaiende staart, tot alles in de omgeving van de ingang die hij niet zag, maar waar hij vermoedde dat het wergen zich ophielden, van de berghelling was weggevraagd. Nadat hij zijn woede de vrije loop had gelaten, voelde hij zich een stuk beter. En dacht in zijn hart dat hij van die kant niet meer lastig zou worden. Ondertussen voelde hij zich genoodzaakt nog meer wraak te nemen... ...en snorkte na over die tonnenruiter... ...wiens voeten van de waterkant gekomen waren... ...en die dus zonder twijfel uit het water was gekomen. Maar al kende hij zijn geur niet... ...als hij niet een van de mensen van het meer was... ...dan was hij in ieder geval wel door hen geholpen. Nou, ze zouden hem aanzien komen... ...en zich voorgoed herinneren wie de echte koning onder de berg was. Hij verhief zich in vlammen en vloog zuidwaarts naar de rivier de running... Ondertussen zaten de dwergen in het donker. Ze wisten niet hoeveel tijd er en ze durfden zich nauwelijks te verroeren, want het gefluister van hun stemmen weer kaatste en ruiste in de tunnel. Als ze indommelden, werden ze daarna toch weer wakker in een duisternis en stilte die zonder onderbreking voortduurde. Na, na het geen dagen gewacht te hebben, baagden enkelen op de tas de weg terug, naar de plaats waar de deur geweest was. Maar ze kwamen terug met de mededeling dat het einde van de tunnel was ingestort en versperd door rotsblokken. We zitten in de val. Dit is het einde. We zullen hier sterven. Het is alles voor niks geweest. Dit is hopeloos. Er is nog eens iets leuks, Bilbo. Kom, kom. Zolang er leven is, is er hoop, zei mijn vader altijd. En alle goede dingen bestaan uit drieën. Weten jullie wat? Ik zal nog één keer door de tunnel naar beneden gaan. Voor de derde keer dus. Maar ik geloof dat het nu tijd wordt dat jullie allemaal met me meegaan. Toen? Hm. Ik kom En we komen allemaal. Ja, die wij, mannen? Natuurlijk. Vragen. Als dat moet. Ja. Ja. Maar wees voorzichtig. En hou je zo stil mogelijk. Misschien is er geen smauw beneden. Maar misschien ook wel. We mogen geen enkel risico nemen. Je ziet hier werkelijk geen hand voor ogen. Die afschuwelijke dat is dan stankers. Wacht eens even. We kunnen niet ver meer zijn van de zaal. Er is nergens een spankje licht te zien. Waar is die opening dan, Bilbo? Uh, hier. waar ben je, Bilbo? In de zaal. Ik ben door de opening gevallen. Blijf, staan. Mag? Ondier? Waar zit je? Speel niet langer verstoppertje. Maak eens wat licht en vreet me dan op of je me kunt pakken. Licht? Kan iemand licht maken? Mooi. Geef maar. Blijf maar hier tot ik jullie roep. Ik kijk nog even verder. Kostbaarheden. Ongelooflijk. Een hele heuvel. Goud. weet? Oh, kijk dan toch. Wat een kleur. Zoiets. Wat doe je? De aardesteen. Het kan niet anders. Dit moet hem zijn. zal het de dwergen wel moeten vertellen. Later, bij gelegenheid. Kom maar, kom maar tevoorschijn. Neem fakkels mee. Een maliën neem Nee mee. Hier, Torin. Een wandhuis van gouden maliën. En een pijl met een zilveren steel. Meneer Balings. Doe jouw jas uit. Hier is de eerste betaling van je beloning. Trek aan. Een maliënkolder van verzilverd staal. En kijk eens. Wat een prachtige pijl. En hier nog een lichte helm van bewerkt leed. Ik wou dat ik een spiegel had. Ik zal er wel lachwekkend uitzien. Maar kom, Torin. We hebben nu wapens en maliekolers, maar wat heeft ooit een wapenrusting betekend tegen smouwte verschrikkelijke? We moeten een uitweg zoeken om te ontsnappen. Het is waar wat je zegt. Laat ons gaan. Ik zal jullie leiden. Zou ik de weg in dit paleis vergeten nog in geen duizend jaar? Kom mannen, verzamelen. Hoewel alle oude versieringen zeer lang waren verweerd of vernield, en hoewel alles door het komen en gaan van het monster was vervuild en geblakerd, kende toren iedere gang en elke hoek. Ze beklommen lange trappen en doorkruisten gangen en verwoeste kamers en zalen. Halvergane tafels, stoelen en banken lagen omvergesmeten. Schedels en beenderen lagen te midden van flessen en bekers en gebroken drinkhorens in het stof op de grond. Toen ze tenslotte weer een deur van weer een van de zalen doorgingen... ...hoorden ze het geluid van water. De ginst is de oorsprong van de rivier de running. Hm. Daar heb je de voorpoort. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens daardoor naar buiten zou kijken... Ik ben blij de zon weer te zien en de wind op mijn gezicht te voelen. Oh, het is koud hier. En ik heb honger ook. Tijd voor een goed ontbijt als er tenminste niet zon bij ontbijten valt. Maar we moeten wel eerst zo gauw mogelijk bij Smaugs voerdeur zien weg te komen. We kunnen het beste naar die oude uitkijkpost aan de zuidwesthoek van de berg gaan. Hoe ver is dat baal in? Oh, vijf uur gaan schat ik. En een lastige klim. Ook als de oude trappen nog is. Lieve help. Nog meer lopen en klimmen zonder ontbijt. Ik vraag me af hoeveel maaltijden we in dat nare tijdloze hol gemist hebben. Kom, kom meneer Balins. Je moet mijn paleis geen akelig hol noemen. Wacht maar tot het is schoongemaakt en opnieuw versierd. Dat zal pas zijn als Smaak dood is. Maar waar zit hij? Ik hoop dat hij niet boven op de bergenboom zit neer te kijken. We moeten hier vandaan. Ik heb het gevoel alsof zijn ogen in mijn rug prikken. Vooruit dan. Laten we het pad van Balin volgen. Na een uiterst vermoeiende voettocht, waarbij ze zich slechts eenmaal even de tijd gunnen om iets van een eenvoudig maal te nuttigen, bereikten ze tenslotte laat in de middag een hoog in de rotsen uitgehouden wachtpost. Daar legden ze al hun bagage neer. Sommigen wierpen zich onmiddellijk op de grond en vielen in slaap. Maar anderen bleven bij de buitendeur zitten om hun plannen te bespreken. Maar in al hun gesprekken kwamen zij voortdurend terug op die ene vraag. Waar was Smaug? Ze keken naar het westen, maar zagen niets. In het oosten was niets en in het zuiden was ook geen teken van de draak te zien. Maar er was een verzameling van zeer vele vogels. Daar zaten ze verwonderd naar te kijken. Maar ze begrepen er nog steeds niets van toen de eerste koude sterren aan de hemel verschenen. Om net als de dwergen nieuws omtrent Smaug te willen horen moeten wij teruggaan tot de avond dat hij de deur verwoeste en woedend wegvloog, twee dagen geleden. De meeste bewoners van de meerstad Esgarot zaten binnenshuis, want de wind woei kil uit het donkere oosten. Maar enkele liepen op de kade en keken naar de sterren, die in de vlakke stukken water van het meer spiegelden toen ze aan de hemel verschenen. Van hun stad uit was de eenzame berg grotendeels aan het gezicht ontrokken door lage heuvels aan de overkant van het meer. Slechts zijn hoge top konden ze bij helder weer zien. Maar nu was hij helemaal verdwenen, in het donker uitgewist. Plotseling kwam hij vlakkerend in zicht. Hij werd door een korte gloed aangeraakt en toen vervaagde hij weer. Zie je dat, Bart? Alweer die lichten. Gisteren hebben de schildwachten ze van middernacht op de dagraad zien oplichten en vervagen. Er is daar iets aan de hand. Misschien is de koning onder de berg goud aan het smeden. Het is lang geleden sinds hij naar het noorden trok. Het is tijd dat de liederen bewaarheid worden. Over welke koning heb jij het? Waarschijnlijk is het het plunderend vuur van de draak, de enige koning onder de berg die wij ooit gekend hebben. Jij voorspelt altijd naar geestige dingen. Als het geen overstromingen zijn, zijn het wel vergiftigde vissen. Bedenk eens iets vrolijkers. Kijk dan, tussen de heuvels een groot licht. De koning onder de berg. De koning onder de berg. De rijkdom is onze zon. De zilver is op de zon De rivier voert goud van de berg mee. Dat is gek. Het is de draak. De draak komt eraan. is De, draak. de, draak! de, draak! de, draak! de draak! Het duurde niet lang, of te midden van het geheel en geschreeuw van de mensen vloog de draak brullend over de stad. Een salvo van donkere pijlen schoot omhoog, brak en kletterde tegen zijn schubben en juwelen. En hun schachten vielen, ontstoken door zijn adem, brandend en sissend in het meer terug. Door het snerpen van de bogen en het gescheppen van het ompetten bereikte de woede van de draak een hoogtepunt, totdat hij er blind en gek van werd. Vuur schoot uit zijn klauwen en muil. De bomen bij de oevers blonken als koper en bloed met diepzwarte schaduwen aan hun voeten. Toen dook hij recht naar beneden door de regen van pijlen. Roekeloos in zijn razernij. Zonder zijn schubachtige flanken naar zijn vijanden toe te keren, slechts bezeten van het denkbeeld de stad in lichte laaien te zetten. Aan alle kanten sprongen de mensen in het water. Of drachten in boten uit de stad weg te komen. Ook de meester van de stad zelf was op weg naar zijn grote vergulde boot en hoopte in de verwarring weg te roeien en zijn leven te redden. Maar nog steeds hield een compagnie boogschutters stand. Onder aanvoering van Barden. Een verre afstammeling van Girion, de heer van Dal. Nu schoot hij naar een grote boog van taxishout tot al zijn pijlen op één na gebruikt waren. De vlammen waren vlak bij hem. Zijn metgezellen lieten hem in de steek. Hij spande de boog voor de laatste keer. Zit uw pijl nog niet af? Luister, Wat moet die hier? Luister. Ik heb de dwerg op de weg horen praten. Er is één manier om de draak te doden. Probeer de holte van de linkerborst te treffen als hij vliegt dat zich boven je bevindt. Let op. De draak is nu dichtbij. Stam je boven. Ben je zo ver mogelijk? Pijl, zwarte pijl. Ik heb jou voor het laatste bewaard. Je hebt hem nog nooit in de steek gelaten en altijd heb ik je, je teruggevonden. Ik heb je van mijn vader gekregen, hij van de zijne. Als je ooit van het aanbeeld van de ware koning onder de berg bent gekomen, ga dan nu. En het ga je goed. De meester! De meester! De, meester van de stad is teruggekomen! Stilte! Stilte! Stilte! Stilte! Stilte! O volk! In de meerstad hebben wij onze meesters altijd uit de oudsten en wijzen gekozen. En niet de regering aanvaard van hen die alleen maar kunnen vechten. Ik wil een koning van! Ik koning, wil een koning Laat wij Koning Baat teruggaan naar zijn eigen koningrijk. Dal is nu door zijn dapperheid bevrijd. En ieder die dat wil, kan met hem meegaan. De wijzen zullen hier blijven en hopen onze stad te herbouwen en weer tot nieuwe welvaart te brengen. We hebben genoeg van alle mannen. Van allemaal. We de boogschutter. Voor de boogschutter. de boogschutter heeft zich vannacht een eminente plaats verworven op de lijst van weldoeners van onze stad. Maar waarom o volk? waarom? Krijg ik alle schuld? Wat heb ik misdaan dat ik moet worden afgezet? Zijn het niet de dwergen die de draak uit hun slaap hebben gewekt? Zij zijn het die ons deden geloven dat de oude liederen bewaarheid werden. Zij hebben het op onze goedige harten en onze prettige droombeelden gespeculeerd. En wat voor goud hebben ze over de rivier naar ons gezonden om ons te belonen? Drakenvuur! ...en verwoesting. Ja, de ja, de waarom, o meester... ...waarom woorden en woede aan die ongelukkige schepselen verspillen? Ze zijn ongetwijfeld eerst zelf in het vuur omgekomen... ...voordat smauk naar ons is toegekomen. Nogmaals, dit is geen tijd voor boze woorden. Er is veel werk aan onze verwoeste stad te verrichten... Niet alleen zullen wij daartoe allen eendrachtig de handen ineen moeten slaan, maar ook zullen wij hulp nodig hebben van buiten. Zo zullen er onmiddellijk snelle boodschappers via de rivier naar het bos gezonden moeten worden om de elfenkoning koning van het woud om hulp te vragen. Ikzelf sta nog steeds in dienst van de meester. Later, misschien, zal ik met hem die mij willen volgen naar het noorden vertrekken. Toen ging hij heen om te helpen bij het opslaan van de kampen en om de zieken en gewonden te verzorgen. Maar de meester verwenste hem achter zijn rug en bleef nog lange tijd in gedachten verzonken achter. Zeer groot was ondertussen de beroering onder alle schepselen met vleugels die aan de grenzen van de woesternij van de draak woonden. De lucht was bezaaid met rondcirkelende vogelswermen en hun snelvliegende boodschappers vlogen af en aan. Boven de grenzen van het woud klonk gefluit, geroep en gezang. Ver over het Demsterwold verbreide zich het nieuws, Smaug is dood. Bladeren ritselden, oren spitsten zich verbaasd en overal werd gefluisterd, beraadslaagd over het lot van de dwergen en de rijkdommen in de berg, die nu misschien niet langer bewaakt werden. En zo kon het gebeuren dat Bards boodschappers de elfenkoning aantroffen aan het hoofd van veel speerwerpers en boogschutters. En boven hem zag het zwart van de kraaien, die dachten dat er weer een oorlog zou uitbreken zoals de streek in eeuwen niet had gezien. Maar toen hij de smeekbeden van Bart ontving, staakte hij zijn opmars in de richting van de berg en spoedde zich naar het Lange Meer om met grote voorraden goederen de stad hulp te bieden. Verdere plannen waren spoedig gemaakt. Met de vrouwen en de kinderen, de oude van dagen en de hulpbehoevenden bleef de meester achter. En met hen vele handwerkslieden en bedreven elfen. Maar alle krijgers die nog gezond waren en de meesten uit het gevolg van de elfenkoning maakten zich op om noordwaarts naar de berg te marcheren. En zo kwam het dat elf dagen na de verwoesting van de stad de spits van hun leger de rotspoorten aan het einde van het meer doortrok en de onherbergzame landen binnenreed.